De auto met een Belgisch kenteken werd zeker 400 meter meegesleurd door de trein. Het vrak kwam bij het station van Bunde tot stilstand vlak voor de perrons. Het treinverkeer tussen Maastricht en Beek-Elslo is tot zeker 9 uur vanavond gestremd. Dan het weer, vannacht helder en minimaal rond 2 graden met in het oosten kans op voorstaande grond. Morgen eerst wat mist, maar al snel opnieuw veel zon. Middagtemperatuur dan tussen 11 en 14 graden. Tot zover het NOS Journaal. Aanweer verkeersinformatie op de A6 Muiden richting Lelystad is de afrit bij Almerenstad dicht. En dat was de verkeersinformatie. De Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 6 euro. Hé, 6000 euro. Wat krijgen we nou? 6400 euro. Jongens, het is een voor piepje. 6.495 euro. Ha! Inclusief airco en drie jaar financiering tegen 0% rente. Ga snel naar uw dealer of kijk op Peugeot.nl voor de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito? Schrijf dan in op de nieuwe vastgoedbelegging van Annexum, Winkelhart Lelystad. U belegt in een gloednieuw A1 winkelobject met langjarige huurcontracten verhuurt aan landelijke ketens als Intertoys, Xenos, Apple en Manfield. Het jaarlijks rendement is naar verwachting 7,1 procent. Meer weten? Kijk op Annexum.nl. Uitslapen is er niet meer bij op zondagmorgen. Dan ben ik er met de nieuwe talkshow van DNL Eva Hinek op zondag. Met de spraakmakende onderwerpen, brandende kwesties en de gasten uit het nieuws. Morgenochtend, iets later dan normaal, om kwart voor tien op Nederland 1.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 Vier wedstrijden bezig. De vijfde opkomst. PSV Utrecht om kwart voor negen. Rondje langs de velden gaan we nu beginnen bij RKC tegen FC Twente. Jeroen Elshoff. 19e minuut. 0-0. Twente meer balbezit. Maar echt grote kansen heeft de ploeg van zijn nog niet gecreëerd. Eén kopbal in de openingsfase van de Jong ging naast. Geen doelpunten dus nog in Waalwijk. Herakles Groningen, even ten apel. 19e minuut. Ook 0-0. Ook in Almelo. Licht voordeel voor de thuisclub voor Herakles. En even in de Graafschap. Daar zit Richard van der Maden. Heer de Veen is beter geworden in deze fase. 19 minuten ook hier. 0-0 de stand. Het heeft geleid tot twee kansen. één voor Narsing. Hij truukte van de paaf. schoot in het zijnet en vervolgens een open kans voor Jurisiets. Maar een redding prima van de winter. Ajax op jacht naar de gelijkmaker tegen AZ. Ronald van der Geer. Iets meer dan een uur gespeeld. Daar zet nog altijd op een uh, 2-1 voorsprong. En die gelijkmaker was er net bijna. Esteban verkwam dat. Vrij trap van Eriksen aan uh, iets aan de linkerkant. Meter of 4-5 buiten het strafstopgebied. En een uh, goede trap van Eriksen. Maar heeft ze een goede redding van Esteban. Uit die corner vervolgens, die door Theo Jansen vanaf de linkerkant werd genomen. Moest Esteban weer uh, zich strekken, maar uiteindelijk niet aan de bal zitten. Kopbal van al de wereld ging namelijk vanzelf al over de goal van AZ. Maar het geeft wel aan dat Amsterdam zich met enige regelmaat melden in het vijandelijk strafselgebied. Daar waar AZ toch uh, dus wat, wat uh, teruggetrokken speelt, wat teruggedrongen wordt. En zich als een uh, pure counterploeg in de tweede helft opstelt. Goed, daar wel de mensen voor heeft. Met Gudmundsson, met Berends, niet zozeer met Eltidoor natuurlijk. Maar Ajax is gevaarlijker. Ajax heeft al iets meer balbezit. Inmiddels 53% tegen 47%. En AZ is hardnekkig nu op uh, jacht naar een treffer. Omdat het nu zich even mag ophouden op de helft van Ajax. Met Berends aan de linkerkant speelt naar Maher. Eriksen uh, voorkomt dat Maher kan slalommen. Uh, in het strafstukgebied van Ajax. Bal wordt uh, wel door Eriksen over de zijlijn getrapt. En dan kan er gegooid gaan worden. Toren Elm van AZ. En we weten uit de eerste helft dat hij dat heel ver kan. Dat gaat hij nu ook doen. Hij staat zeg maar op de rand van het straf, op het gebied, De rand van de 16 meter lijn. Aan de zijlijn aan de linkerkant. En iedereen staat nu zo'n beetje in de doelmond te wachten op de inzet van uh, Elm. Die door doorgekopt door Wernblom. En dan bijna voor de voeten komt van Gutmondson. Weggewerkt door Ajax. Boerrichter nu. Met een lange bal richting de AZ-helft. Daar waar Soleimani staat. Maar die wordt afgetroefd door Viergever. En in het middencirkel vervolgens Elm. Die eens even kijkt. En uiteindelijk Marcellus vindt. Marcellus speelt Eltidoor aan. Eltidoor en vertongen in een duel. Eltidoor naar de grond. Geen overtreding. Zegt Kuipers. En dan is AZ de bal dus weer kwijt in minuut 64. Van deze wedstrijd en heeft 1-0 de bal gekregen van Al de wereld. We moeten ver terug in 1980 om naar de laatste overwinning te gaan van AZ in Amsterdam. Overwinning dus op Ajax. Toen 2-1. Toen heten de doelpuntenmakers. Koert Weltsel en Pier Tol. Nadat Edo Ophof de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong had gezet. Nu staat het dus al 2-1. Dan gaat Elti door, weggestuurd door Palsen. En aan de rechterkant vandoor. In het stras op gebied van Ajax. Eenmaal opgewacht door de twee centrale verdedigers. Eén daarvan Aldewereld hakt nog even aan de broek van de Amerikaan. Niet omdat hij hem wil hebben, maar omdat hij hem dan zo lekker uit balans kan brengen. Wel gaat uiteindelijk wel via diezelfde Aldewereld over de achterlijn. En AZ mag dus een corner nemen. En elke minuut die nu verstrijkt, is eigenlijk ...in het voordeel van de bezoekende ploeg die dus snakt naar een overwinning. En het leuke daarvan is eigenlijk, in Amsterdam dan weliswaar natuurlijk... ...het leuke daarvan is wel dat de Boer gisteren op de persconferentie nog zei... ...ja, die overwinning van AZ in Amsterdam komt natuurlijk steeds dichterbij. Nou ja, misschien vandaag al. corner komt eraan van AZ, van Gutmolson, vanaf de linkerkant. Wordt weggewerkt door Ajax, teruggebracht door AZ en dan Wernbloom en Vermeer... Bij de tweede paal met elkaar in duel. Nadat die bal dus eerst door Eijers wordt weggewerkt. Dan teruggebracht door AZ. En dan gaan die twee een luchtduel aan. En ja, het zal niet heel raar klinken dat Vermeer bij dat luchtduel met diezelfde wermbloom geblesseerd raakt... en er dus weer een moment van oponthoud is... Kenneth Vermeer even behandeld moet gaan worden. Na 65 minuten staat er 1-2 op het scorebord in de Amsterdam Arena. Holmen in de 14e, Berens in de 22e en Soulemani in de 47e minuut. Tot nu toe de is in deze wedstrijd. Dan naar de kwart voor acht wedstrijd RKC Waalwijk tegen FC Twente. Halverwege de eerste helft 0-0. 20. zoals gezegd, veel meer in balbezit. Maar het creëren van kansen lukt uh, nog niet erg... En RKC, die ploeg kan nog niet het spel spelen wat het tot nu toe in de thuiswedstrijden heeft gespeeld. Het snelle en goede combinatie voetbal onder aanvoering van middenvelder Snow komt er nog niet uit. Omdat Twente de zaken goed op orde heeft, moet het RKC van Ruud Brood... Het nu vooral uh, zoeken in de counter en dat wil nog niet erg. Opbouw van achteruit met Drost, de rechtercentrale verdediger, die uh, goed inspeelt. De vrijheid gevonden bij Duits. Duits kan wat meters pakken. En vindt Snow, die zich heeft gemeld op de as van het veld, daar misschien wat meer moet opeisen. Want hij is toch de man waar het van moet komen aan de kant van RKC. De inspelen aan die linkerkant naar Van Hout. Van Hout haalt de bal eruit. En dan gaat het aan de rechterkant opnieuw beginnen bij uh, de spits. Ten voorde, maar ook hij uh, speelt de bal even terug. RKC kiest ervoor om balbezit te houden, om even te zoeken en te wachten... en Twente uit het ritme te halen. Het maakt het er niet leuker op, halverwege de eerste helft 0-0. En raakt wel eens tegen FC Groningen, zie ik je te genieten even. Nou, dat is een leuke wedstrijd. Het is lekker fris. Heerlijk voetbal weer in Olmelo. Volle bak, sfeer op de tribune, Stand 0-0. Twee vlammende schoten, genoteerd in mijn aantekeningenboekje. Eentje van Vinoviets, zo'n Braziliaanse, zo'n dwandelbal. En net een pegel van Overtoom. Nu een uitval van FC Groningen. Met mogelijkheden waren die dat Rienstra, een van de twee centrale verdedigers, daartussen zit. En dan kan Herakles omschakelen met Kwanza. Kwanza die een tandem vormt op het middenveld samen met Overtoom. Die twee voelen elkaar prima aan. Kwanza is de verdedigende middenvelder Overtoom. De man die de regie in handen heeft in Almelo. Overtoom nu ook in balbezit. Speelt hem dan naar de buitenkant. De Armenteros die weer even terug naar Breukers. Breukers dan naar Van der Linden. De aanvoerder, de linkerman in het centrale verdedigingsblok. Rienstra is dus de rechterman. Die is nu aangespeeld. Alles uh, terug op de helft van FC Groningen. De Groningen zakt in. Houdt de ruimtes klein. Bal uh, helemaal naar de andere kant, naar Looms. Die komt nu ook in balbezit dankzij Duarte. Duarte dan halverwege de helft van Groningen. Uh, fris, sprankelend, vrolijk combinatievoetbal van uh, Herakles. Maar men komt er nog niet doorheen, behalve dan die twee schoten van afstand. Die redelijk gevaarlijk waren. Maar Doelman van Loek keek de een over zijn doel en de andere bokste er weer weg. 0-0 dus nog in Almelo. De Graafspap was de betere ploeg. 1 Heerenveen, Richard. De eerste minuten wel. Nu is er duidelijk controle voor de thuisploeg voor Heeren V 0-0. Dus nog de stand 25ste minuut zitten we in. En de trap komt van achteruit van de winter. De keeper die goed op zijn plek stond bij een prima actie een minuut of tien geleden van Hiets. die door de as van het veld twee man passeerde en toen de bal eigenlijk over de winter heen wilde stiften die bleef goed wachten, goed kijken en redde de Graafschop in die fase daarvoor ook nog een prima actie van Narsing die van de Pavert trukte. de linksback vandaag bij de Graafschop maar hij schoot vrij zelfzuchtig de bal in het zijnet de Graafschop is niet of nauwelijks nog gevaarlijk geweest, Eén schot van Schrekovits dat ging een metertje naast is al opgelapt, Ronald die is niet opgelapt, het applaus dat je ...op dit moment hoort, komt vanaf de tribune. Het is een applaus voor Kenneth Vermeer... ...die op een brancard ligt en afgevoerd wordt. We hebben een aantal keren gekeken. Overigens, voor alle duidelijkheid... ...AZ staan er altijd met 2 tweeën voor te Ajax... Terwijl er nu een kans komt voor de jong. Nee, komt er niet. Omdat viergever dat voorkomt. We hebben een paar keer naar de herhaling gekeken. Die botsing met Wernbloem. In eerste instantie is daar weinig aan te zien. Misschien dat hij wat ongelukkig terecht is gekomen. Vermeer komt nu langs de dugout. Richt daar nog even zijn hoofd op. En krijgt een handje van Frank de Boer. Nadat hij eerder al een handje heeft gekregen van zijn logische vervanger. Jesper Sillissen. Die nu dus, nadat hij in de bekerwedstrijd tegen Noordwijk al mocht spelen. Officieel zijn de buurt maakt in de competitie voor Ajax. 22-jarige doelman die overgenomen is van NEC. En nu aan de bak moet. van balverlies van 1-0. Maar stuurt Eltidoor weg. Randschrassen op het gebied. Maar Eno op karakter en met een heleboel lichaam voorkomt dat Eltidoor Door door kan lopen richting Sillissen. En dan dacht ik in eerste instantie dat Eno dat deed zonder overtreding. Maar Eno doet het met overtreding. Krijgt de gele kaart van Kuipers. Eno had dan een gele kaart. En dat betekent dat Eno naar de kant moet. En dat Ajax nu ook nog eens na 70 minuten met 10 man in deze wedstrijd staat. Zo, dat hebben we dan ook weer gehad. En Ajax. Ja, dat staat nu te protesteren. En wijst nu logischerwijs op misschien wel Marcellus of een eerdere overtreding van... Ja, Kuipers, daar deed je het niet. En hier doe je het wel. Ja, hij grijpt in. Het, in, uh, het begint allemaal met een fout van uh, Eno op diezelfde Eltidoor Maar herstuurt hem vervolgens weg. Dan loopt Eltidoor richting het Straschopgebied. Richting Vertongen En dan een, een duw. Het is een schouderduw. net iets meer. Met het lichaam. Waarmee uh, Eno de weg verspert richting Sillissen voor Eltidoor Kuipers legt de bal net iets buiten het strafschopgebied neer en geeft een vrije trap. En nu krijgt er ook nog een andere Ajax de gele kaart. En ik heb niet helemaal gezien wie dat is. Maar dat zou uh, ja, Soleimani wel eens kunnen zijn, die daar wat klaagt. Die stond ook aan de buitenkant van de muur. Of het is Theo Jansen. Nou, even van die twee heeft dan ook van gele kaart gekregen voor praten. En uh, nadrukkelijk dus aanmerkingen hebben op de leiding. Wat blijft staan is dat Sillissen, die nog geen bal heeft aangeraakt, nu dus misschien wel het antwoord moet vinden... op een vrije trap van Elm die genomen wordt en over de goal van Ajax gaat. Sillissen klapt even in zijn handen, de muur stond blijkbaar goed... en Sillissen kan de bal weer in het spel gaan brengen. Ajax dus nu ook nog eens met tien man. En wat dat betreft moet de gifbeker in Amsterdam dus helemaal leeg... als je daarover tenminste kan spreken. Want de week van de waarheid, nou, men gaat dus naar Zagreb... met een doelman waarschijnlijk, Jesper Sillissen, die nog geen enkele Europese ervaring heeft... En nu dus wel deze week vol aan de bak moet met Ajax. Wat gaat AZ doen? Dat gaat wisselen. Gaat Eltidoor naar de kant halen. Tidor die geen grote rol speelde in deze wedstrijd. Nu wel een rol speelt omdat hij tijd rekt. Door er heel lang over te doen om naar de kant te komen. Zijn vervanger is Charlie John Benschop in de slotfase dus van deze wedstrijd. 19 minuten om precies te zijn. AZ dus nog altijd op een 2-1 voorsprong door die goals van Holmen en Berens. En Soleimani in de, ene minuut, de tweede minuut eigenlijk naar rust. Vanaf 11 meter verschalkte hij doelman Nesterban. Lange bal van Sinister komt terecht op de helft van AZ. Hier 1-2 even te napel. 1-0 voor Herakles. Een pegel van Duarte van richting verandert. En doelman Van Loo is kansloos. Het is niet de eerste goal vanavond en Almelo Want Groningen scoorde een paar minuten geleden ook. Maar dit duw, dat doelpunt werd afgekeurd. Buitenspel van Bakuna. In de juiste beslissing van scheidsrechter Ed Jansen. En twee minuten later scoort dus Herakles door Duarte inderdaad. Ajax in de aanval tegen AZ in de eigen arena. Eriksen er van door zijn voorzet. Wordt uiteindelijk door Paulsen onderschept. De kop niet bij Sim de Jong. Ajax zet druk op de verdediging van AZ. Maier probeert bij die 2-1 voorsprong voor de Alkmaarders weg te werken. Lukt niet. Al de wereld pakt op. Ajax dat het toch wel een stuk anders doet in uh, het tweede bedrijf dan in de eerste helft. Toen de ploeg in een laag tempo van fantasielo speelde eigenlijk nauwelijks iets creëerde. Wel veel balbezit had in een uh, fase. Maar eigenlijk nauwelijks in de buurt kwam van Esteban. En AZ dat uh, kon controleren nauwelijks in gevaar kwam. En vervolgens in twee... Uh, Prima counters op een 2-0 voorsprong kwam. Zelfs eigenlijk toen op 3-0 had moeten komen. Als Holman in een van de counters van de Alkmaarders de bal op LT door had gegeven. In plaats van zelf te schieten. Nu moet Ajax, dat dus met 10 staat, naar de rode kaart voor EJong 1-0. Twee keer geel. Vol aan de bak nog in de slotfase van deze wedstrijd. 17 minuten nog. Paulsen ze gooit in. De hoogte van zijn eigen strafstopgebied. Trapt de bal via de as van het veld naar Wernblom. Dan naar Benschop. En die verplaatst naar Marcellus. Die moet zich dan uh, versnellen. Om in elk van die bal nog binnen te houden. Nou, dat lukt op eigen helft. Bal terug naar Moisander. Met stapjes richting de middenlijn. Moisander stuurt vervolgens Benschop weg. Aan de rechterkant. 1 op 1 nu wel met Anita. Benschop mag aannemen. Dan komt hij ook nog eens een andere Ajaxie tegen. Dat is Theo Jansen. Via Jansen gaat die bal erover de zijlijn, dacht ik. Of is het dan toch. Benschop. Nee, Benschop. Dan mag Ajax gooien. Heeft Jansen inmiddels gedaan. En het gezocht naar Boerrichter. Boerrichter Erikse Jansen. Rond de middellijn. Uiteindelijk goede combinatie met De Jong en Erikse. En wie komt er uiteindelijk als winnaar uit? Nou, zeg maar AZ. Want AZ verovert toch weer op karakter de bal. Halverwege de eigen helft in de as van het veld. Het feitconcept is er omdat De Jong naar de grond ging. Naar de ingreep van Mooisander. Maar Kuipers daar geen overtreding in ziet. Inmiddels AZ in de verdedigende rol gedrukt met Palsen onder druk van Soleimani aan de linkerkant bij AZ. Kan de bal niet binnenhouden loopt de bal eigenlijk over de zijlijn en geeft Ajax nu de gelegenheid om de hoogte van het strafschopgebied van de Alkmaars in te gooien. Dat heeft Soleimani gedaan, kort met Eriksen. Dan combineren die twee nog wat, maar worden ze wel naar achteren gedrukt door een Alkmaars blok. Uiteindelijk nu die nieuwe man, Leguan, die een voorzet geeft. En uiteindelijk wordt die voorzet vanaf de rechterkant weggewerkt. Door Viergever wel over de zijlijn. En dan mag Ajax weer gaan gooien. Sulemani doet dat richting De Jong. De Jong rechterkant en dan schiet hij die bal in het zijnet. Er is die nog wel aangeraakt door Elm. Corner komt er dus aan voor Ajax. Ajax dat inmiddels ook Stormbrand Bulikin heeft warmlopen. En ook nog eens een keer via een schot van Eriksen. In de afgelopen minuten dicht bij een treffer is geweest. Want die bal van Eriksen kwam op de lat na matige ingrijpen. Van de Alkmaarse Defensie kon uiteindelijk Boerichten die bal nog aan de rechterkant van het strafsoepgebied bij Eriksen krijgen. En in redelijke vrijheid schoot hij de bal op de lat. Goed, dat is de historie. Actueel is dat het 2-1 is voor AZ, met nog een kwartier te spelen. En een corner voor Ajax. ...te nemen door Theo Jansen aanstaande is. Vanaf de rechterkant, Soleimani is er voor de korte variant. Bal komt lang, daar komt Esteban in de verdrukking. Kan slechts schampen, maar uiteindelijk geen gevaar. Want Elm pakt op aan de rechterkant van het veld namens de Alkmaarders... ...en paast hem op het gemak hier naar Berends. Die steekt nu de middellijn over. Berends en Anita, Berends en Anita en Maher. En uiteindelijk staat Maher buiten spel. Op de paas die gegeven wordt door Roy Berens. en gaat het counterfeestje van AZ niet door. En heeft AZ in de 76 e minuut de bal weer over moeten geven aan Ajax. Met de centrale verdedigers Vertongen met Theo Jansen. Vertongen en Alderwereld vervolgens Jansen. En die uh, nieuwe man dus aan de rechterkant Ruben Ligion. Die speelde maar weer eens terug naar Alderwereld. Dan zoekt Ligion wel de diepte, maar dat durft Arl wereld toch niet aan. En dus naar Jasper Sillis, een van de eerste balcontacten voor die vervanger van de ongelukkige Kenneth Vermeer. Want ja, wat nu als Sillis het goed blijft doen in die Ajax-goal. We hebben daar wel eens meer over gefilosofeerd. Blijft Sillis dan gewoon de eerste keeper? En betekent dat ook het einde van de carrière van Vermeer als eerste doelman in Amsterdam? Goed, dat zal de komende dagen duidelijk worden hoe het gaat met Vermeer, wie er gaat spelen in Zagreb. In elk geval is duidelijk dat Vermeer er nu niet meer bij is. Ajax met 10 is en dat het nog echt een doelpunt moet maken tegen AZ. Met Eriksen nu. In de buurt van het schafstofgebied gaat tussen twee, drie man door. Dat is aardig. Uiteindelijk is Elm de laatste. Die behoudt het overzicht. Verovert de bal, tikt hem terug naar Esteban. Een lange roei van de Zuid-Amerikaanse keeper. Bal over de zijlijn, ter hoogte van de middellijn. En dan heeft Ajax weer gegooid via Ligeon En het verplaatst naar de andere bek, Anita Vertongen. Halverwege de helft van Ajax. Wordt opgejaagd door Maher. Moeten ze dus weer terug naar Sillessen. En Sillessen net iets buiten zijn strafstopgebied. Met de bal aan de voet. En kijk dan. En dat is eigenlijk wel het probleem van Ajax. Ja, ook hij met, de, met de, de, de armen breed. Van ja, waarheen? Nou ja, dan maar diep richting de Jong. In de spits dus spelend. Wordt afgetroefd daardoor. Viergever. Hazet voor over de bal. Benschop gevonden in de counter. Benschop, Maher. Benschop. En nu kan Benschop richting Sillessen. Benschop met de beslissing. Benschop niet met de beslissing. Want daar waar ...die Sillesse kwijt is... ...is daar uiteindelijk nog Tobi Alderwereld. ...die voorkomt dat AZ de derde goal maakt in deze counter... ...goed uitgevoerde counter van de Amsterdammers... Het enige wat ontbreekt is het afmaken van invaller Benschop... ...die dus definitief misschien wel de overwinning voor az binnen had kunnen schieten. Hij doet het niet, Tobi Alderwereld mag iedereen gaan bedanken... ...want hij haalt de bal van de lijn als Sillesse al geklopt is. Nu Ajax met Boerrichter, bal vanaf de linkerkant het schafschroepgebied in... ...daar ligt Wermbloom in de weg... Dan nog een voorzet vanaf de linkerkant door Jansen. Weggewerkt door uh, Mooijsander. Dan opgevangen door Soleimani. Nee, want die raakt hem kwijt aan uh, Maar hij raakt hem dan weer kwijt aan Vertongen. En dan is er een overtreding gemaakt op uh, Eriksen. dat is 4G voor de dader. En dat gebeurt allemaal halverwege de helft van uh, AZ. Net niet in uh, de as van het veld. Iets aan de rechterkant, maar daar blijft nu wel een vrije trap liggen. Die Theo Jansen gaat nemen. En dan gaat uh, iedereen, behalve uh, de kleintjes... Vigion en Anita van Ajax... Richting het strafsopgebied van AZ. Jansen doet het laag richting Eriksen. Rand schieten. bal wordt geblokt. Dan wordt hij nog eens teruggelegd op Jansen. Die staat halverwege de helft van AZ. Wil de bal krullen naar de linkerkant naar de jong. Dan wil AZ eruit als Marcellus dat, uh, die poging van Jansen onderschept. Wie wordt daar naar de grond gewerkt? Nou in elk geval wil AZ er snel uitkomen. Maar voorkomt Anita dat AZ verder kan. Het is maar her die door Anita naar de grond wordt gewerkt. En er komt weer een gele kaart aan. En in dit geval is die voor Vernon Anita, de linksachter van Ajax. Hij dus de volgende die bij de Amsterdammers op de bom gaat. 1-0 had er al een, en die kreeg er nog een en is er inmiddels af. En Ooyer liep ook al tegen een gele kaart op in deze wedstrijd. En dus nog Sulemanj of Jansen. Eén van die twee kreeg namelijk een gele kaart vanwege protesteren. Frank de Boer, kijk ik naar. Langs de lijn is nu bezig om Dimitri Bouliki niet uit zijn broek te helpen... maar wel om hem nog wat aanwijzingen te geven. Want die gaat erbij komen in de laatste minuten, want Ajax wil hoe dan ook een doelpunt maken. Overtreding, een meter of 10, 15 over de middellijn... in de as van het veld, viergever op de Jong. En dan ontstaan er allerlei brandjes... en moet Kuipers overal nu kijken wat er gebeurt. Maher ziet namelijk even met Toby al Dat gebeurt in eerste instantie in de rug van Kuipers... en het lijkt erop dat de grensrechter hem daarop attendeerde. Hij was er snel bij, spreekt nu even met Maher en stuurt hem weer weg. Maar waar het Ajax niet voor fluit, is het feit dat hij nu... Geen gele kaart voor viergever wordt getrokken. Wat blijft staan? Is de vrije trap. Die Ajax mag nemen in de as van het veld. 10 meter over de middenlijn. Weer doet Jansen dat kort naar Eriksen. Krijgt hem dan weer terug. Slingert er nu het schafsopgebied in. Daar liggen al wat mensen. Elm komt er voor de voeten van. De jong, die jong schiet. Maar het blok is van een stukje beton uit Zweden. Dat is namelijk die, ja Die werpt zich in de baan van het schot. En zorgt ervoor dat die bal uit het schaps van AZ komt. En vervolgens kan AZ verder gaan counteren, zometeen. Omdat die bal uiteindelijk via een Ajax ajax ook over de zijlijn gaat. Bullikin gaat komen voor Eriksen. De echte slotfase gaat beginnen. Maar nog altijd staat AZ op het 2-1-voorstel. En als RKC gas geeft tegen Twente, Jeroen, kan het over Ajax heen als het zo blijft. Ja, dat zou toch ongelooflijk zijn. Nou, RKC probeert het ongetwijfeld uh, zo nu en dan wel in de 37 e minuut 0-0. Hij heeft een één grote kans gehad en dat was uh, ook gelijk de grootste van de wedstrijd. Alweer een paar minuten terug een voorzet van ten voorde op uh, Van Hout. En die draait en kapt. En Cornelissen wordt daardoor het bos ingestuurd. Hij haalt in één keer uit daarna. Erg knap, maar voorlangs. Marsman had er niet bij gekund. De grootste kans voor RKC. En ook de enige kans voor RKC in de wedstrijd tot nu toe. Twente meer balbezit. Maar het heeft moeite met het creëren van kansen. En RKC laat de ploeg van Ali aan komen. Voortdurend wordt dan de lange bal gezocht op Janko. Maar die bal is keer op keer eigenlijk teleurstellend. Nu eh, opnieuw Twente in de aanval. Met De Jong die draait. Die draait en dat doet hij knap. Blijft mooi op de been. Landzaad kan de bal geven aan de rechterkant op Cornelissen. Maar wacht wat lang en zoekt het daarna dichtbij op Willem Jansen. Bal is aan de rechterkant van het veld halverwege de veldhelft van RKC. Maar Willem Jansen gaat er in de fout. En daar komt dan zo'n counter van RKC. Dan moet op zich haasten om die counter eruit te halen. Maar komt er wellicht een kans aan voor Ten Voorde die het in één keer probeert. En de redding van Marsman. De eerste serieuze redding van zijn kant. RKC met zo'n snelle uitval. Goed schot van Ten Voorde. Maar in de handen van de doelman. 0-0 na 38 minuten. Hoe lang heeft Ajax nog voor die gelijkmaker tegen AZ Ronald? 9 minuten op de klok en dan nog de extra tijd die Kuipers gaat bijtellen. Dat zal een minuut of 4 zijn. Nou, dat is de tijd die Ajax nog resteert, maar Ajax nu wel met Boulikin. En ja, het is bekend, Boulikin deed het al eerder dit seizoen bij een 2 1 achterstand tegen PSV. Zorgt hij ook voor de 2-2, de spits uit Rusland. Hij is er nu bij, gekomen voor Eriksen en staat nu met de Jong voorin. Directe reageren van AZ, viergever is naar de kant gehaald. En Klavan staat nu centraal achterin op Boulikin. Wat meer kopkracht dus. Nu Jansen gaat schieten, 25 meter, goal. Het is Theo Janssen, de man die zo onder kritiek stond in Amsterdam. Die het nu uiteindelijk doet vanaf de linkerkant. Hij staat 5, 6 meter voor het straksschopgebied. Hij ziet dat er ruimte is. Hij ziet de verre en schiet de bal uiteindelijk achter Esteban. En dan komt er ook die misser van Charlison Benschop in een heel ander dag te staan. Want die wedstrijd had anders kunnen verlopen. Maar Ajax met team komt dus toch terug in het duel. En het is Theo Jansen met een schot van een meter op 25. Het is nu 2-2. Ja, uh, Evert, in Raakles tegen Groningen. 1-0, Doepens, Duarte. Ik wou zeggen, uh, bij de volgende schakeling naar jou. Als Groningen wint, gaan ze ook over Ajax heen. Maar dat moet ik even herzien. <laughs> nou, dat, daar heb je nog even de tijd voor. Het is inderdaad nog altijd 1-0 met nog 6 minuten op de klok. 1-0 voor Gerakles door die... Uh afstandspegel van Duarte. Zijn eerste goal in het zwart-wit van Heracles dat nu ook een bal bezit is. Groningen probeert wel met aardig combinatievoetbal terug te komen in de wedstrijd. Probeert vooral via Tadits en Texera, de man uit Uruguay, de centrale spits, gevaar te stichten in de verdediging van Heracles. Maar die verdediging is goed op elkaar ingespeeld en geeft weinig kansjes weg. Misschien nu dan een aanval van de thuisclub, maar Ivens verdedigt. Kan die bal niet terugspelen naar Van Loos keeper, omdat Plet daar tussen zit. En dus peert Ivens die bal dan maar in arrenmoede over de en het geluid wat u nu hoort, dat is een aankondiging van de scorers op het scorebord. Ik dacht ik ben al. benieuwd hoe de mensen hier gaan... Uh, ja, jij dacht al iets anders. Ik denk, ja, je ja, je trekt een de flesje ernaast... open, gezellig. Nou, dat, dat komt nog. Die zien inderdaad dat het 2-2 is in de Amsterdam Arena. Maar Van der Linden is in balbezit. Hij stuurt Heracles weer richting het doel van FC Groningen. Verdedigd door Brian van Loon. Ja, even kijken of het klopt. 2-2 Ajax, AZ. Ja, zeker, zeker. Theo Jansen in de 82e minuut. De opluchting is groot in Amsterdam. Ajax met 10. Maakt dan toch via deze Theo Jansen het doelpunt. De man waar zoveel kritiek op was. Voorlopig is men dus even stil. Hij uh, doet waar hij voor is aangetrokken. Hij is ook wat dominanter dan anders. Hij speelt ook wat aanvallender. Wat Eno speelde tot zijn rode kaart. In die controlerende rol die Jansen zo lang heeft gehad dit seizoen. Hij is nu veel vaker bij het aanvalsspel van Ajax betrokken. En uiteindelijk bekroont hij dus deze wedstrijd met een doelpunt. Gemaakt vanaf de linkerkant van nou meter of dus van het Schassel gebied vandaan. En uiteindelijk schiet hij de bal in de verre hoek. Maar Richard van der Maden. Sven Koems, hij scoort en brengt Heerenveen vlak voor rust op een 1-0 voorsprong. En het is ook verdiend. Het is geen beste wedstrijd. Maar Heerenveen heeft wel de kansen. Een grote lach op het gezicht bij Ron Jans. Natuurlijk een belangrijke wedstrijd voor de thuisploeg, want zo goed gaat het allemaal niet. Maar deze zat er lekker in. De actie vooraf is van Asaidi. die naar binnen snijdt. De bal op een presenteerbraadje legt voor de aanvallende middenvelden van Herenveen En Koems jaagt de bal hoog in het doel van de Graafschap. En zo leidt de thuisploeg dus met 1-0. En gaan we weer terug naar Ronald. De vijf minuten en dan de extra tijd in de Amsterdam Arena. Ajax 2, AZ 2. Balbezit voor Roy Berends, maar op eigen helft. En dan mag dat van Ajax terug naar Moisander. Ook nog op eigen helft. Rechterkant, Marcellus en vervolgens Berends op de middenlijn. Daar begint AZ nu met aanvallen. Kijken, zoeken. Wie zijn er aanspelbaar? speelbaar? Wermblom vanaf de rechterkant. Buitenkant voet, openen naar links. Daar staat om. maar Ligeon heeft dat doorzien. Heeft die bal te pakken, speelt hem snel naar al de wereld en die weer terug naar Sillessen. En vervolgens een lange bal van de Ajax-doelman. De vervanger dus van Kenneth Vermeer, die geblesseerd is geraakt in een duel met Wernblo, Misschien ook wel wat ongelukkig terecht kwam. Ajax met 10 voor alle duidelijkheid en Ajax teruggekomen van een 2-in-achterstand. Daar gaat Palsen, daar gaat Palsen richting het Schasselgebied. Nog een man kwijt en uiteindelijk is Sillessen daar. Hij begint zo'n beetje op de middellijn aan deze solo. Maar uiteindelijk is Sillessen net er één te veel. Maar Jeroen Elshoff. 1-0 voor FC Twente in de 43e minuut. Janko is uiteraard, zou je bijna willen zeggen, de doelpuntenmaker zijn achtste van het seizoen. Wiskrof moet zich bemoeien met de aanval van FC Twente. Die tot nu toe niet echt lekker loopt. Hij legt breed op Ola John. Die denkt misschien aan zelf schieten. Maar heeft een heel leep balletje in het doelgebied voor zoet. gedachten En die gedachte voert hij ook uit. Janko is er als de kippen bij om daarna de afgeslagen bal in te tikken. Een echte Janko goal. 1-0 voor Twente in Waalwijk. Terug naar Amsterdam. Waar Van de Boer nog een stokje neemt van zijn water. Nog vier minuten en de extra tijdstand is 2-2. Als Esteban een doeltrap mag nemen. Dat doet hij na een schot van Vertongen dat er heel gevaarlijk uitzag. Van een meter of 20, 25. Maar dat uiteindelijk over de goal van AZ ging. Klavan, van, de nieuwe man dus centraal achterin. Rukt op, komt de middenlijn over. Speelt Paulsen aan in de diepte. Maar ja, die is al de hele wedstrijd bezig. En heeft van de week een hele zware wedstrijd met Denemarken gespeeld tegen Portugal. En kan dat niet belopen. Het blijft hier dus nog even 2-2 als Sisson een boeltrap neemt. Dan even naar Richard van der Malen. Waar het gelijk geworden is in het Abelenstra stadion in Heerenveen. De Graafschap komt op 1-1 en het doelpunt wordt gemaakt door Michael De Leeuw. Zijn eerste in dienst van De Graafschap. Hij kopt de bal van dichtbij over Van den Bussen. Een beetje een vreemde goal, ook heel plotseling in de wedstrijd. De wal wordt hoog ingebracht in het strafschopgebied, Dan draait hij wat, komt hij ineens pardoes op het hoofd van De Leeuw. Van den Bussen gaat naar hem toe, maar zit mis. En zo is het 1-1 vlak voor rust in Heerenveen. Op drie minuten in Amsterdam. 2-2. Wat een rare actie van Paulsen, De linksachter. Terugspeelballetje op Esteban. Veel en veel te hard. En Esteban kan die bal niet binnenhouden. Trapt hem uiteindelijk als hij al achter de lijn staat. nog wel de tribunes in. Maar dat heeft weinig zin. Blijft daar gewoon al een corner die Ayers mag nemen vanaf de rechterkant. Theo Jansen gaat dat uiteraard doen. AZ even in de verdrukking. Daar komt die bal. Bij de tweede paal gekopt door de Jong. Maar uiteindelijk door de Jong naastgekopt. En dus opgelucht ademhalen voor AZ. Dat uiteindelijk best zou kunnen leven met een 2-2 in Amsterdam. Gezien de stand van zaken op de ranglijst. Maar ja, in de wetenschap dat je er veel meer uit had kunnen halen vanavond. Zal men toch met een Frank gevoel de bus in gaan. En zeker bij een 2-1-stand. Die counter, waar Charlison Benschop al om Sinners heen is. En uiteindelijk toch iets te zacht die bal inspeelt. Waardoor al de wereld hem van de lijn kan halen. Het komt nu toch allemaal. Het wordt hem zwaar aangerekend uiteindelijk. Want het had AZ een overwinning kunnen bezorgen. Oh, botsing tussen Maher en een City die nu op de grond ligt. En die aan zijn hoofd voelt. Wie is dat? Theo Jansen. Die twee komen met elkaar in botsing. Ik dacht dat het de hoofden waren. Maar ik zie nu Kuipers wel met een gele kaart staan voor Maher. Nou ja, die komt er dan ook nog aan. Het is een overtreding dus gewoon van Maher. Die wel even met de armen zwaait. Maar ik zie nu in de herhaling dat er van een echte elleboog zo op het eerste gezicht geen sprake is. Gele kaart dus voor de AZ-speler. En een vrije trap voor de Amsterdammers. Die... Doelpuntenmaker Theo Janssen gaat nemen. Het was voor Janssen overigens zijn derde doelpunt dit seizoen. Hij paast die bal in het strafschopgebied waar de jong er Daan komt. Uiteindelijk blijft die bal dan hangen. Bijna Boelikin, maar Elm voorkomt dat Boelikin kan schieten. bal wel over de achterlijn via Elm. Al de wereld loopt richting het publiek en zegt maak nog eens geluid. We zorgen ervoor dat wij de steun krijgen die wij misschien wel verdienen in de strijd. Naar de drie punten hier in eigen huis tegen AZ Corner. Komt van Theo Jansen. Theo Jansen, Esteban in de verdrukking. En dan de Jong bij de tweede paal. Maar de Jong maakt Hens en dus kan AZ. Ja, weer even wat opgelucht ademhalen. Er ligt nog iemand van Ayers geblesseerd in de buurt van Esteban. Wie is dat? Dat is Vertongen. Ja, die heeft waarschijnlijk van de keeper een klein tikje gekregen... op het moment dat Esteban die bal wilde wegboxen uit zijn eigen strafstokgebied. Er is ook nog voor buitenspel gevlogen. Ja, het zorgt. voor Kuipers ook nog voor wat opwinding Terwijl Theo Jansen nu uh, wordt verkozen... Tot de man of the match. Hij zorgt voor oponthoud Kuipers. Omdat iedereen denkt dat het een doeltrap is. Laat hij ook nog eens AZ een vrije trap nemen vanwege buitenspel. Ja, het zorgt in ook geval voor tijdwinst voor de Altmaarders. ploeg hij toch in deze slotfase het meest onder druk staat. Gezocht naar Gutmotson. Die is niet gevonden. Palsen wel. Gutmotson weer gevonden aan de linkerkant. Loopt zich vast op Lygeon. Kijkt dan naar de scheidsrechter. Maar Kuipers zegt nee dat is geen overtreding. Ajax roeit de bal naar voren. In het strafschopgebied van AZ. Mooi zander, Esteban. Esteban met een lange bal in de middenlijn of rond de middenlijn. Doorgekopt door Wernbloem. Maar ja, in de voeten van Anita. Vijf minuten extra tijd komt erbij. Anita naar Sillessen. Sillessen met een wat moeilijke uittrap. Maar uiteindelijk komt Ajax wel in balbezit via Alderwereld. Maar die levert weer in bij Palsen. Palsen weer bij Ligeon. Ja, de pijp is leeg aan beide kanten. Nou, Ligeon stuurt Sulemani nog even weg. Aan de rechterkant ingreep half van Klaavan. Want Sulemani houdt het balbezit. Sulemani schiet dan nog wel. Vanaf de rechterkant Randras om gebied schot geblokt door Klavan. Ajax van top via de linkerkant. Boulik in. En dan wegwerken van Racht naar Klavan. Ja, AZ staat toch wel onder druk in die slotfase van deze wedstrijd. Ballenjongen raast het snel nu met een bal terug als hij over de zijlijn gaat. Aangeraakt als laatste door een AZ-speler. Kan er nog een keer ingegooid worden door Ajax. Livion gaat dat doen. De hoogte van het tras gebied van AZ aan de rechterkant. De Arena kruipt er nog een keer achter. Roept als het ware Ajax naar die drie punten. Komen, die drie punten er nog. De tijd is ruim, want vijf minuten en er is veel op het hout geweest. Wat dat betreft heeft Kuipers het gelijk aan zijn zijde. Ajax wat slordig, AZ neemt over, linkerkant. Berends weer afgetroefd door Vertongen, die brengt de bal weer richting het Strasumgebied van AZ. Wordt hij weggekopt door Klavan. teruggebracht met een halve omhaal door Jansen. Wordt het kopduel door Klavan gewonnen op Soulemani. maar is de afvallende bal voor een ijverige Boerrichter. Die struikelt vervolgens over zijn eigen benen aan de rechterkant. Is boos op de grensrechter. wat zegt, ja, er werd een overtreding op mij gemaakt. De bal is wel ingegooid door AZ. En Elm schiet hem nu richting de Ajax-held. Waar Ligeon Met een ja, moeilijke terugspelbal. Sillis bijna in de problemen brengt. Maar Sillis is ijskoud. Komt de bal het veld in. En krijgt hem vervolgens via Vertongen weer teruggekopt. Kan hem dan in zijn handen nemen en meegeven aan Alderwereld. Lange bal van Alderwereld. Boelekin, wint het kopduel. Komt hem richting de, het schafschroepgebied van AZ? Nee, daar komt die bal niet. Daar is het beoogde doel, Sulemani Maar daar zit in eerste instantie aan voor de Moizan ertussen. Maar Ajax heeft de bal weer met Anita. Anita richting het schafschroepgebied. Twee spitsen, de Jong en Boelekin. Ja, die gaan allebei hetzelfde kopduel aan. Met Elm daartussen. Die zweet komt in een soort sandwich terecht. Nou, daar uh, heeft Kuipers voor gefloten. En terecht. Want hij zat helemaal klem. Die uh, middenvelder van AZ. Vrij trap die door Moisander wordt genomen. Gespeeld naar de rechterkant. Wernbloem. Wernbloem kan voorzetten. Benschop. Nee, Benschop niet. Ja, dan staat Ajax toch een beetje te knorden. Want dan is er veel ruimte voor Wernbloem. En staat daar ineens. Benschop redelijk vrij. Met uh, al de wereld in zijn buurt. En krijgt hij die bal in het schaatsomgebied aangespeeld. AZ komt nog een keer. Met Berends vanaf de rechterkant. Komt naar binnen. Combineert met Benschop. Berends, Benschop. En dan is er een overtreding gemaakt. Onderweg door Berends op uh, Jan Vertongen. Die gaat dan weer staan en dan mag Ajax een vrije trap nemen. Zo gebeurt er dus wel voldoende aan het einde van uh, deze wedstrijd. Is iedereen uit de organisatie en probeert iedereen maar wat te doen in al het opportunisme om toch nog tot drie punten te komen. Ajax richting Boedekin. Lange bal doorgekopt, maar opgevangen door Clavan. Ratsgras op gebied, weggewerkt door Marcellus. Lange bal weer, waar Gutmondson op de helft van Ajax achteraan gaat, maar rechtsbek Ligion. Uiteindelijk Sillissen aanspeelt. Die gaat met de bal aan de wandel. Is het strass op gebied uit? Geeft hem vervolgens aan aan Anita. Dat is een lastige bal die Anita heeft, maar hij komt er goed uit. Nee, niet, want hij levert in bij Wermbloom. Berens is de volgende van AZ die een bal bezit is. Wordt teruggedrongen door Anita. Op de middellijn staat Elm, die draait eventjes weg bij de Jong. Elm kan openen naar Palsen, die geniet betrekkelijke vrijheid aan de linkerkant. Palsen halverwege de helft van Ajax. Nu dreigend naar binnen. Nee, Ligion met een uitgestoken been. Guut speelt Palsen nog een keer aan. Palsen, Palsen draaien, zoeken, schieten. Nee, geblokt. Bent schoopt Nou, nou, nou. Het gebeurt echt voldoende in die spotfase, maar Sillis uh, verricht hier een prima redding. Op een inzet van dichtbij van Benschop. Want de combinatie was goed. Met name Paulsen zet dan goed door. Brengt uiteindelijk Benschop nog wel in de gelegenheid om te schieten. Maar Jesper Sillissen blijft op de been. En zo blijft het dus 2-2. Extra tijd. Nog 1 minuut en 10 seconden. Sillissen met een lange bal. Bulekin gaat koppen. Wint het wel. Maar uiteindelijk Klavan is dan toch weer degene die de bal opvangt. Marcellus is de volgende. Speelt Berends aan. AZ wil nog wel. AZ kan nog een keer gas geven met de Wermbloom. Aan de rechter. De kant moet nu dan Berends wegsturen. Die bal rolt over de zijlijn. Maar blijft wel binnen. Berends. Berends richting het schafselgebied. Geeft de voorzet. staan twee, drie mensen van AZ. Maar daar staat ook Ligion. Kopt de bal weg in de voeten van Soelemani. Soleimani levert weer in. Bij AZ, bij Elm. Elm gaat eens kijken. Elm gaat zoeken. Benschop, ach jongen, twee kansen gehad. Net die kans van dichtbij waar Sinnes op redt. En natuurlijk die counter waar hij eigenlijk uit had moeten scoren. De bal die al de wereld van de lijn hield. Berends nu weer halverwege de helft van Ajax met een beweging. Binnendoor is dan Anita kwijt. Wernbloom speelt naar Elm. Die staat halverwege de helft van Ajax. Verplaatst vanaf de as naar Palsen. Aan de linkerkant Palsen met een laag voorzet. Daar is Benschop. Maar daar is ook al de wereld en die trapt de bal over de zijlijn. Nou, AZ mag het dus nog een keer proberen. Met natuurlijk, zou je bijna zeggen, Elm die zich daar gaat melden. Rasmus Elm. Die mag gaan ingooien. Het hoogte van het strafselgebied vanaf de linkerkant. En we weten dat Elm dat bij voorkeur heel ver doet. Richting de eerste paal. Daar waar Wermblow wil doorkoppen. Maar de vuisten van Sillissen dat voorkomen. Maar via de doelman van Ajax gaat die bal wel over de achterlijn. Dan gaat Sillissen uh, nog in. Uh, ja, een soort conclaaf met Wermbloom die natuurlijk oorlog wil maken zo in die slotfase. Extra tijd zit er inmiddels op. Vijf minuten zijn voorbij als er nog één korner komt van Elm. Die komt bij de tweede paal, wordt weggekopt door wereld En Kuipers blaast dan voor het einde van de topwedstrijd van de Eredivisie van dit weekend. AZ beter in de eerste helft. Ajax nadrukkelijker zich gemeld in de tweede helft, maar in de uitbraak... Zijn er best mogelijkheden geweest voor de Alkmaarders. Toen is het knap dat Ajax met 10 nog terugkwam tot 2-2. De doelpunt te maken Theo Jansen. Ajax uh, een punt, AZ een punt. En opvallend, weer geen overwinning voor AZ in de Amsterdam Arena. De laatste dus was in het seizoen. 80-81. En dat blijft gelopen. Bij de wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen... is het nu uh, vanzelfsprekend uh, rust al een tijdje. Heracles tegen Groningen 1-0 door Duarte. RKC Waalweek tegen Twente 0-1, doelpunt door Janko. En Heerenveen de Graafschap 1-0 Koems en 1-1 De Leeuw. Zo te horen live, inderdaad, radio. Bijna kwart voor negen. Zometeen PSV Utrecht, eerst nog even naar het WK-Turnen. Ja, het geduld is een beetje op de proef gezet, zo wat heet een beetje. Morgen, één week na de kwalificatiewedstrijd op het WK-Turnen... mogen Epke Zonderland en Jeffrey Wammers dan eindelijk hun kunsten vertonen. In de, de toestelfinales, finales, waarin het naast de medailles ook gaat om Olympische tickets... Een podiumplaats volstaat voor zonderland op rek... of voor wammes op sprong. Hoe hebben de twee turners in Tokio toegewerkt... en toegeleefd naar hun grote dag? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Uh, konnichiwa. Wat zegt u? Uh, welcome to the Kale Hotel. Ja, inderdaad, dat is het tijdelijke huis van de Nederlandse turners... waar ze al zo'n kleine drie weken verblijven... en waar het verlangen naar huis bij een enkeling wel toeslaat. Nou, ik moet zeggen dat ik de laatste... Uh twee dagen wel heel erg heimwee heb gehad. En wel een beetje het idee heb van... Uh, het is toch wel heel erg lang. Zeg maar drie weken in Tokio. En je weet het en je gaat er van tevoren ook heen... met de gedachte van hoe lang je gaat. En vooral van, ik ga niet aftellen. Maar uh, ja, als het dan toch zo lang duurt... dan wordt het toch wel moeilijk uh. Ja, ik heb er uh, nou, niet heel erg last van op zich. En, uh, maar het komt ook wel denk ik omdat... Uh, vooral deze week... Uh, heb, kan ik die training ook echt wel gebruiken. En uh, ik heb me daarvoor ook voornamelijk gericht op de kwalificatie, omdat ik ook uh, wat beperkte tijd had uh, op het eind, door die uh, nou, schouderblessure zeg maar. En nu uh, kan ik gewoon een volle week nog even richten op die finale uh, dag. En ja, ik vind het juist uh, superleuk. Ik, heb, uh, ja, ik vind het echt een superleuke week, omdat je nu echt uh, daarmee bezig kunt gaan en de trainingen gaan goed. Dus. Ja, eigenlijk uh, begint het wel heel erg saai te worden, want je zit uh, toch best wel veel op je hotelkamer. Na zo'n finale, dan weet je gewoon wat je te wachten staat. En dan is het eigenlijk alleen maar ja, één keer per dag trainen, voor de rest uh, eten, slapen. En uh, ja, wat ik al zei, gewoon proberen jezelf te vermaken. Ik denk dat het gewoon ook een beetje door mijn focus komt. Dat ik ben zo bezig met die wedstrijd en uh, ik ben, ja, het zit zo in mijn hoofd. Dat ik uh, ja, er nee, nu echt ja, niet echt problemen mee heb. Ik ben het, uh, heel vaak die oefening aan het doornemen. had ik voor de kwalificatie minder. Maar nu uh, ja, ben ik heel vaak uh, die oefening gewoon aan het herhalen en... Uh, ook het gevoel een beetje te krijgen en dat is ook gewoon heel belangrijk dat merk ik omdat uh, je merkt dat gewoon uh, je traint in je hoofd eigenlijk de beweging die je moet maken en het komt heel precies en als het in je hoofd goed zit dat uh, dat scheelt zo'n stuk en ik vind het ja, ook leuk om bij mijn bezig te zijn dus uh... welkom to training hall. En die ligt op een steenworp afstand van de wedstrijdhal, want behalve het denkwerk, het visualiseren, wordt er ook fysiek getraind. Door de een anders dan door de ander. Jeffrey Wammes bijvoorbeeld, traint niet alleen op sprong, omdat hij weet dat zijn beste kansen op Olympische kwalificatie nog komen. In januari tijdens het test-event in Londen, waar hij de meerkamp moet turnen. Het is wel heel anders dan uh, voorgaande keren. Net als vorig jaar deed ik echt nog alleen sprong. Uh... Zeg maar de laatste week. Maar nu ben ik ook uh, gewoon toch nog wel uh, alle toestellen blijf ik doen. Ook nu ik hier zit. Gewoon toch eventjes fatigue, toch even brug, toch even wat rek. Om gewoon niet alles kwijt te raken. Want uh, ja, het kan ook zomaar zijn dat je vanaf maandag gewoon weer, weer gaat richten op het test -event. En dan Epke Zonderland. Die focust zich volledig op de rekstok. De laatste trainingsdagen staan in het teken van fine-tuning. Zodat ik uh, gisteren bijvoorbeeld... Uh... Een hele goede training eh, qua oefening. Alleen eh, vluchtelementen of één vluchtelement. Die mis ik eh, twee keer eh, echt op de vingertoppen. Dus dan weet je ook, eh, dan moet je daar schuilvers zijn van uh, uh, net iets dichterbij. Maar uh, voor een groot deel uh, ja, begint die automatisme er wel in te komen. Welkom to Metropolitan Gymnasium. gymnasium. Want daar moet het zondag gaan gebeuren voor Jeffrey Wammes en Epke Zonderland. De een hoopt voorzichtig op een stuntje. De ander doet alles of niets en gaat voor het hoogst haalbare. Ja, grootste moeilijkheid. En er zitten risico dingen in, risco-elementen, voornamelijk de vluchtelementen. Dus het is inderdaad, je gaat gewoon wel voor het maximale. Maar, uh... Het niveau is zo super hoog dat ook al ook met twee perfecte sprongen... kan je nog zeg maar uh, vierde of vijfde worden. Ik denk dat het wel uh, op dit moment zo hoog ligt. Dus dat is... Uh... Ja, toch een moeilijke gedachte, zeg maar. Good luck en bye-bye. Gamba te bye-bye. En de groeten. Goed, iets waarbij... Uh, wat lag je in die houtkamp bij PSV Utrecht? <laughs> de groeten, ik weet niet of die meneer dat begrijpt, hoor. <laughs> zeg even uh, alle uh, gekken op een stokje. Uh, goedenavond, overigens. PSV Hallo. kan uh, natuurlijk uh, ja, de grote winnaar van de avond worden... als het uh, ook nog een beetje gunstig verloopt bij betrekking tot Twente. Ja, nou hier oh. 1-0 komt eraan, 1-0 komt eraan, 1-0 is het niet. Oh, het scheelt weinig en dan komt hij toch nog, nee. Keeper uh, van Dijk heeft de bal in de handen. Dit had er moeten zijn hoor, de eerste. Uh, Dries Bertens, ex-FC Utrecht, alleen op de keeper af. En hij heeft al 11 keer gescoord dit seizoen en scoort nu niet. De wedstrijd is wel geteld, 18 seconden bezig op dat moment. En het zou toch wel een hele snelle uh, openingstreffer zijn geweest. Maar goed, Robert, wat wilde je zeggen? Nou, hoe de gereageerde is op het gelijke spel uh, uh, de spelers weet je natuurlijk niet, die, die waren zich aan het concentreren in de, in de kleedkamer. Ik kwam onderweg wel de spelersbus van Utrecht tegen en die zaten allemaal te kijken. Ik ben even langs uh, naast blijven rijden en die zaten allemaal in de bus te kijken naar die wedstrijd, maar hoe ze in de kleedkamer hebben gereageerd. Uh, naast mij met de PSV-watchers, die uh, twijfelen een beetje of ze liever hadden gezien dat Ajax had verloren of dat dit echt een ideale de uitslag BD is. Dat ben je niet maar kwijt. Uh... Precies. En men schat toch nog altijd AZ in als... ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, dat zal wel stoppen op een gegeven moment. En wij als PSV zijnde, zijn dermate sterk op het moment... dat uh, wij mogelijk wel eens kampioen konden gaan worden. En ik uh, moet met ze meevoelen, want de PSV heeft toch een goede ploeg, sterke ploeg... met uh, drie ex-Utrechtspelers uh, in de basis, met Erik Pieters... met uh, natuurlijk Dries Mertens eerder genoemd en Kevin Strootman... Op het middenveld, uitstekende voetballer. En uh, hij is ook in vorm. Net als uh, Wijnaldum en uh, Toivonen. Dat is toch wel een ijzersterk middenveld. En dan heb je nog maar tafs. En Mertens en Lens voorin. En ja, dan kun je alleen maar concluderen dat PSV een bijzonder sterke ploeg heeft. Ik zit weer met verbazing te kijken naar de shirts van uh, FC Utrecht. Uh, ze zullen best mooi zijn. Maar als je kleurenblind bent, bent als ik, dan ziet het er uh, heel gek uit of ze moeten echt roze zijn. Goed, de bal zit even voor FC Utrecht. De bal gaat uh, over de zijlijn. Weggespeeld door Marcelo. Het staat 0-0 na twee minuten spelen. Overigens uh, de laatste 41 wedstrijden. Uh, is er uh, maar één keer gewonnen. laatste 41 keer PSV Utrecht. Maar één keer gewonnen door FC Utrecht. Dus PSV is uh, absoluut de favoriet vanavond. En wat doet de andere favoriet voor de titel Twente tegen uh, RKC? Roenelsof, tweede helft. Tot nu toe gaat het goed voor Twente. 1-0 de voorsprong. Het is uh, gebeurd. Die treffer in de eerste helft nu. Tweede minuut, tweede helft. Met opnieuw een aanval van Twente. De voorzet van Douglas. Het wordt een hoekschop. Terwijl Janko en de Jong bij de tweede paal staan te zwaaien naar nou, Douglas. Waarom leg je hem niet hoger neer? Want wij staan hier helemaal vrij. En zijn bovendien gevaarlijk in de lucht. Maar kennelijk krijgt Douglas de bal daar niet. Overigens net een eerste gele kaart gezien in deze wedstrijd... voor Braber aan de kant van RKC. John heeft de bal aan de rechterkant neergelegd... voor de hoekschop van FC Twente. Ook wat kort, maar RKC krijgt de bal er niet echt lekker uit. Dan is Cornelis er zo vriendelijk om uh, bijna in te leveren. Maar kan nu toch alsnog de voorzet van John komen. Die is een stuk beter richting Janko en de Jong. Wischerof ook nog omhoog. Snow wil wegwerken en dat lukt uiteindelijk met hulp van een medespeler. Maar echter uitkomen, nee, dat krijgt RKC nog steeds niet voor elkaar. Druk van FC Twente... In de eerste minuten naar rust. Met opnieuw Ola John zoekt naar de kans om een voorzet te produceren. Of wil hij combineren met Douglas. Douglas draait en kapt ook. Iedereen terug. ...van RKC, behalve de spits ten voorde. Bal in het strafschopgebied bij uh, Tindalli en John. John op Tindalli. Tindalli, voorzet op, weer breed. Ja, weer breed, zo omsingelt Twente het strafschopgebied van RKC. En is het wachten op een moment dat het goed valt, dat gebeurt hier niet. Het inspelen van Brahma, niet onaardig bedacht. Maar de bal schiet van de voet van Luc de Jong. En dus is het uh, bal zit nu voor de doelman van RKC. Die uitblinker is ook dit seizoen. Tot nu toe in de wedstrijden heeft hij veel uitgehaald. Jeroen Zoet, dan had hij misschien bij de 1-0 van Janko. In deze wedstrijd, vlak voor rust, wel een kans gehad. Overigens Janko die nu, eh, zoals gezegd, op acht doelpunten staat. Maar in totaal nu, in de laatste 16 officiële wedstrijden, veertien treffers heeft gemaakt. En als je dat ziet, dan kan je de discussie rond zijn positie toch eigenlijk niet voorstellen. 1-0 in de 49ste minuut is het in Waalwijk voor FC Twente. En ook eh, in Almelo bij Heracles tegen FC Groningen is het 1-0 even ten apel. De tweede helft is begonnen, vijf minuten oud. Een kans zojuist voor Heracles na een fraaie solo aan de rechterkant van Armenteros... die het zwaar heeft met de linksachter van FC Groningen, Burnett. Dat is een jonge talentvolle linksback, ook afkomstig uit de, de opleiding van Ajax... Maar die doet het heel erg goed. En als je dan weet dat Ajax juist op die positie zoveel problemen heeft. Dan vraag je je af waarom ze Burnett naar Groningen hebben laten gaan. Diezelfde Burnett speelt de bal nu hoog in op Texera. Maar die vliest het kopduel van Rijnstra Maar Groningen probeert toch aan de linkerkant nu weg te komen. Waar Breukers en Rijnstra samen de baas zijn over de twee aanvallers van FC Groningen. Groningen mag wel gaan ingooien met Sparf. Nee, die laat het over aan Burnett. Die gooit dan naar Sparf nog altijd op zijn eigen helft. Groningen speelt een kort positiespelletje, weinig diepte. En dat is ook de verdienste van de verdediging van Herakles onder leiding van Van der Linden. Van Dijk dan nu de centrale verdediger met een lange bal in de richting van Andersson. Dan krijgt Texera misschien een kansje. Dat krijgt hij niet omdat Van der Linden ertussen zit. Die schopt de bal over de zijlijn waar Groningen mag gaan ingooien. Groningen gaat dat doen via Burnett, die ik dus al eerder beschreef. Die ook twee weken geleden tegen Ajax, een club waar hij dus vandaan komt, heel erg goed speelde. Diezelfde speelt speelde bal nu naar Andersson. Dat is de captain van FC Groningen. Breed uit naar Van Dijk. Van Dijk nadert de middellijn. Hij steekt daar overheen en dan is het Herakles wat over kan nemen met Loms. Maar die speelt de bal zomaar in de voet van Kieftenbelt. Kieftenbelt dan naar Sparf. Groningen nu in de aanval. Maar die paas van Sparf is onzuiver. En Rienstra kan Herakles weer in de aanval zetten. Maar die bal komt niet goed terecht bij Armentieros. Gaat over de zijlijn. Herakles staat nog altijd voor met 1 tegen 0. Jeroen Elshoff, wat gebeurt er in Waalwijk? Een penalty voor FC Twente. De overtreding gemaakt door Bandjaar. Op Janko. Bandjak krijgt geel. Janko ging snel en gretig naar de grond. Maar de scheidsrechter van vanavond, Wegereef, toont resoluut met zijn vinger naar de strafschopstip. En uh, is dat dan terecht? Eerst wordt hij vastgepakt, daarna wordt hij getorpedeerd. Het is sowieso een overtreding met twee man tegelijkertijd op Mark Janko. Die het handig doet met het sterke lichaam van hem. En ik zeg ja, dit is een uh, terechte strafschop. Al moet gezegd worden dat Janko wel gemakkelijk naar de grond gaat. Hij zal het zelf... Gaan doen in de 51ste minuut Mark Janko. Want hij is vanaf 11 meter de specialist aan de kant van FC Twente met die linker van hem is hij doorgaans toch altijd trefzeker en dat zou dus betekenen dat hij in 16 officiële wedstrijden dit is die 16e dus een 15e doelpunt kan gaan maken en uh, zijn 9e van het seizoen wat een uh, totaal zou dat dan al zijn voor de Oostenrijkse spits van FC Twente die zijn aanloop neemt maar zoals gezegd Zoet is dit seizoen vaak uitblinker aan de kant van RKC kan hij dat nu ook Janko met aanloop nee een treffer is daar dus geen redding van Zoet hoe goed hij ook is nu is hij kansloos als keeper Tegenover Mark Janko is Bandjar de man die baalt aan de kant van RKC. En zit Twente al vroeg in de tweede helft in Waalwijk op Roos. Richard van der Maan zag twee goals binnen een paar minuten bij Heerenveen de Graafschap. En, en nu bijna inderdaad de ja. derde, maar Herenveen is nu wel goed bezig hoor in de tweede helft. De eerste 45 minuten vielen mij tegen van de thuisploeg in de slotfase. Dan eindelijk de 1-0, het schot van Koems. Herenveen was wel beter, maar het tempo lag erg laag. Vervolgens in de slotfase van die eerste helft vlak voor tijd de 1-1 via de Leeuw. En in de tweede helft zet Herenveen toch duidelijk meer druk op de verdediging van de Graafschap. Het heeft geleid tot een... Enorme kans van dichtbij voor Koems. De middenvelder die dus de 1-0 maakte. Dost legde de bal met het hoofd terug. Maar Koems presteerde het om de bal naast de koppen van dichtbij. Het is een wat leukere wedstrijd aan het worden. Eindelijk er komt wat meer vuur in. De graafschap zakt niet zo diep in als twee weken geleden. In de uitwedstrijd tegen Heracles probeert de aanval te zoeken. En tot nu toe gaat dat niet onaardig. Het houdt redelijk stand tot nu toe hier in het Abelenstra stadion. 1 tegen 1 is het. PSV begon sterk. Al 18 seconden was het geloof ik. Geklokt door Andy Houtkamp tegen Utrecht de eerste kans. En daarna? Niets meer tot nu toe. En nu hebben we 8 minuten en 18 seconden gespeeld. Uh, FC Utrecht even geschrokken van de eerste kans van Mertens. 0-0 de stand dus. Uh, komt uh, uit ...de schulp en heeft een schot afgeleverd richting het doel van Isaacson... ...die nog altijd op doel staat. Titon er nog steeds niet bij. Nu weer een mogelijkheid voor Azaren, maar hij krijgt de bal niet lekker onder controle. Hij krijgt hem toch bij Moulenga, maar die krijgt hem weer niet terug bij Azaren. En dan kan er uitverdeeld worden met moeite, maar goed door Strootman. Maar dan is het vervolg niet goed van Bauma. is het overname weer van FC Utrecht. Komt de bal richting de Moesje maar niet zo ver... ...want hij komt in de handen terecht van de keeper van PSV, Andreas Isaacson. Eén schot, één hoekschop gezien... Van FC Utrecht leverde niets op. En een hele grote kans voor PSV leverde ook niets op. De kans voor Dries Mertens. En dus na 9 minuten spelen 0-0 bij PSV FC Utrecht. Heracles, Groningen, even ten apel. 1-0 nog altijd door die goal van Duarte. En Duarte die van links buiten nu links op het middenveld is gaan spelen. Dat heeft alles te maken met de blessure die iets in de eerste helft opliep, Die is zojuist vervangen. En Everton, Ramos, Da Silva. Een tijdje op de bank gehouden. Een tijdje in de luwte gezet door Peter Bos zijn coach. Omdat hij uit vorm is. En misschien dat Everton, Ramos, Da Silva... zijn prachtige Braziliaanse naam vanavond weer kan waarmaken. Misschien dat hij wel weer trefzeker is. Eens kijken of hem dat gaat lukken. Overtoom is in balbezit. Overtoom die het moeilijk heeft. Hij probeert plat aan te spelen. Dan raakt bal met de hand dat is gezien door scheidsrechter Jansen, die het spel kort volgt. En dat betekent dat Heracles de thuisclub dus een vrije trap mag gaan nemen, halverwege de helft van FC Groningen. En met die vrije trap gaat zich belasten Duarte, de man van de enige kool tot nu toe. Jansen, daar biedt er van dienst, waarschuwt Duarte dat hij even moet wachten tot de muur op 9 meter en 15 centimeter staat. En Jansen wil dan eerst op zijn fluitje blazen voordat die vrije trap mag worden genomen. Alle lange mannen nu voorin in het strafgebied. Daar komt de vrije trap van Duarte, weggekopt door Anderson en Overgenomen door Tadis. Ja, inderdaad, door Tadis. En uh, Herakles gaat weer in de aanval. En speelt de bal terug. Niet in de aanval, speelt de bal terug. Naar pas weer 1-0. Nog altijd de voorsprong voor de thuisclub. Kort voor negen nog even naar Andy Houtkamp in Eindhoven. Vrije trap voor PSV. Net buiten het strafstopgebied. Het is overigens lastig te zien, allemaal. Want ik vertelde net al over mijn kleurenblindheid. Nou, uh, dat heeft te maken ook met het feit dat uh, PSV in de bekende shirt speelt. Uh, uh, rood. Gestreept. En die oranje shirts van FC Utrecht, dat lijkt er gewoon, zeker vanuit de verte, heel erg veel op. De roze shirts is uh, uh, lastig om te zien bij die rode shirts. Ik hoop dat in de tweede helft mensen zo verstandig is om andere shirts aan te trekken. Vrije trap voor, Utrecht, uh, voor PSV, het staat nog altijd 0-0. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Ritueel gezang van Thijssen Monniken weer klinkt in de lichthal van het Tropenmuseum in Amsterdam. De geschiedenis van het kit en het Tropenmuseum. Afrekeningen van het verzet na de oorlog. En... People want an end to the mess on Wall Street. Het aanhoudende protest bij Wall Street slaat over naar Nederland. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws... Van alle kanten. Voetballers van Nederland, opgelet...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 NRC presenteert The Best of Blue Note Jazz. Vijftien originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl slash jazz. Dit is Radio 1.